In Enschede is de brand in een winkelcentrum onder controle. De brand ontstond vannacht rond vier uur in een cafetaria. Vijf panden zijn verwoest, een Aldi -supermarkt en een Aldi-supermarkt... in het kleine buurtwinkelcentrum bleef gespaard. Vanwege rookontwikkeling werden zo'n 30 omwonenden... in een verzorgingshuis ondergebracht. In de loop van de ochtend konden ze terug naar huis. Het Rode Kruis heeft een verwarmde tent ingericht... om te voorkomen dat hulpverleners onderkoeld raken. Over de oorzaak van de brand in Enschede-Zuid is nog niets bekend.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 Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Met de uitzondering van het noorden zijn vooral de lokale wegen getroffen door de gladheid. De snelwegen zijn uh, meestal goed te doen. Bij Den Haag is de Utrechtse baan in beide richtingen dicht. Er is daar een probleem met een gesprongen waterleiding waarschijnlijk... want er stroomt water de bak in. Zowel richting Utrecht als richting Den Haag is de snelweg nu dicht... tussen Den Haag-Bezuidenhout en Den haag Malieveld. Omrijden kan via de noordelijke randweg, de N14.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, welkom terug bij het tweede uur van OVT. Straks tegen half twaalf in het spoor terug. Het verhaal van de wereldberoemde Tsjechische architect en kunstenaar... Borek Sipek, die ook een Nederlands verleden heeft. Maar nu eerst boeken en games. Ja, en om daarover te praten zijn u aangeschoven... historicus en biografiedeskundige en directeur van het Biografie Instituut Hans Renders en uh, gamekenner. En nog veel meer ook Guido van Eyck, hier ook aan tafel vanochtend... om ons bij te praten over historische games... of games met historische inhoud, moet ik misschien zeggen. Guido, voordat we aan de boeken beginnen, uh, eventjes de games. In ieder geval één game. We hadden het zojuist uh, over uh, de Gouden Eeuw. Uh, er is ook een spel de Gouden Eeuw gemaakt door Oscar Gelderblom en Joost Jonker. Twee uh, serieuze historische onderzoekers aan de Universiteit van Utrecht. En die hebben dan voor een Gouden Eeuwspel gemaakt. Jij hebt het uitgebreid voor ons vertel. Ja, inderdaad. Een, een spel vanuit, eigenlijk ontwikkeld vanuit de Universiteit Utrecht. Het zit al een tijdje in de pijplijn. En wat natuurlijk inderdaad vooral interessant aan is... is dat eigenlijk een, een poging wordt gedaan... of in ieder geval ik zou zeggen een vrij succesvolle poging... om dat, um, dat onderzoek wat daar in Utrecht... aan die sociaal-economische faculteit of departement wordt gedaan... om dat eigenlijk te, te vertalen naar een, een spel... Wat, wat een breed publiek kan, kan spelen. En dat, dat, is ook, dat is om te beginnen al heel aardig gelukt. Het is een, een spel dat een lage instap heeft. Het ziet, er, het ziet er kleurig uit, het is helder, Het zit een goede symbolen... en tegelijkertijd is het juist dat, dat economische spelletje eraan... Het, het, het, het, het, het spel in de knikker, zeg maar, wat het uitdagend ja. maakt. Maar wat ga ik spelen? Als ja. ik, ik stel je voor, ik ga achter het scherm zitten, ik ben een jaar of zeventien... Uh, wat ga ik dan spelen als ik dit spel ga spelen? Ja, nou Je, je, je speelt een, uh, een, een historisch personage ook, genaamd Hans Thijs. Hij uh, was een, een koopman uh, afkomstig uit Antwerpen... maar die in uh, het jaar 1594 naar uh, Amsterdam trekt om uh, uh, uh, uh, te gaan handelen. En dat doet hij tot 1611 en dat doet hij vreselijk succesvol. En dat is ook eigenlijk de periode die dit spel uh, beslaat. En jij bent dus die... die uh, die, die koopman en je moet eigenlijk de beslissingen nemen die hij genomen heeft. Ga jij um, uh, investeren in luxegoederen, in bulkgoederen? Ga je voor hoog rendement en meer uh, risico of voor lager rendement? Ga jij, um, besluit jij te beleggen in de VOC en in, uh, de inpoldering van uh, uh, allerlei gebieden? Um, en dat is, eigenlijk, dat, dat is eigenlijk het spel wat je speelt. En, ja, maar, ja, maar Guido, ik probeer ja. me nu een beetje in mijn zoon, die nog steeds graag games, uh, game te, te verplaatsen. Uh, wat hij tot nu toe hoort, wordt hij nog niet enthousiast. Kan hij ook. Bijvoorbeeld tegen piraten vechten. Kan die schieten? Kan die, kan die dingen doen? Eh, vorige keer dat je nee. hier zat besprak je Assassin's Creed. Nou, dat is nou een spel wat mijn zoon heel graag ja, speelt. is inderdaad... Uh, ja. en is, hoe zit het met dit spel? Nee, dit is... Uh, de dit jongens ik... die dat soort dingen graag doen. Dit, dit is meer voor de kiezers <laughs> van Max. Het is een applicatie voor, voor iPad, iPhone. Het is inderdaad een wat droger spel, maar het is wel... Um, uh, um, het is de onzekerheid van, van, uh, van dat je eigenlijk niet weet... waar je gaat uitkomen, die je spannend maakt. Het is, uh, het is, het is, het is wat educatiever dan zo'n Assassin's Creed. Maar kan je ook een beetje vechten met piraten of zo? Nee, dat, dat komt toch ook in die nee. gouden eeuw? Nee, nee, nee, nee. nee, het is echt een, het is een economisch spelletje. Ja. Maar is het dus eigenlijk een spel... Je, je... Je hebt, je, je, als je begint, ben je al eigenlijk een rijke gouden eeuw. Begrijp ik dat nee, goed? Nee, je begint met een, een begin met kapitaal niks? van 2000 gulden of zo. En, en, en het doel is eigenlijk dat je, dat je die, uh, die 60.000, 70 70.000 gulden... die dan die, uh, Hans Thijs na die uh, 17 jaar had, uh, dat jij dat, dat haalt... of überhaupt dat je overleeft. Want ik, ja. ik ging persoonlijk steeds failliet. Dat ja, moet nee, even ja, maar het ja, doel ja. is eigenlijk heel rijk worden. Ja, dat is misschien ja, ja, toch ja, ja, wel ja. leuk. Van jongen ja. tot miljonair ja. worden in de gouden Eeuw. Dat, dat is het spelletje. Exact. Akkoord. Goed. Nou, we komen straks ja. nog eh, terug bij, met een iets ander soort spel. We gaan nu even naar de boeken eh, Hans Renders. Eh, eerste boek wat we willen bespreken 1913. Het laatste gouden jaar van de 20ste eeuw. Een, eh, niet de ja. gouden eeuw, maar wel een gouden jaar. Nou ja, ja, het is vooral het jaar ja. voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Ja. 1913. Er is een kleine traditie van uh, publicaties rondom een jaar. He, we mm -hmm. hebben boeken 1789, de Franse Revolutie. We hebben boeken 1933, enfin, ja. Dit is 19. Onze collega 13. Hans Odenk heeft ook nog 1956 beschreven. Ja, ja. nou, dat, ja. dat, dat heeft ja. iets spannends, omdat dat een format uh, uh, biedt. om allerlei dingen aan elkaar te plakken. Want iedereen die dit type boeken leest, kent de afloop al. Iedereen weet dat die spanning van die Eerste Wereldoorlog. die heerste. en die kent de grote lijnen van ja. De, ja. de geschiedenis. Wat Lek, doet deze auteur? Het lijkt ook gelijk de valkuil, inderdaad. Ja, dat, dat, dat, dat lijkt een valkuil, maar het geeft wel de mogelijkheid om die grote lijnen niet tot in de treuren uit te leggen. Dat wordt als bekend verondersteld. En vervolgens gaat deze Florian Illis, een Duitse kunsthistoricus... gaat allerlei dingen naast elkaar zetten. Hij heeft een vaardige pen, dus het is zeer spannend geschreven. Een tikje onzinnig, zeg ik ook meteen bij. Maar dan zegt hij... In 1913, in dezelfde maand, liepen Tito... Uh, uh, Stalin en Hitler liepen te wandelen door hetzelfde park in Wenen. Misschien wel tegelijkertijd. Nou, dat, dat is toch een aardige uh, uh, vaststelling. In dezelfde tijd dat uh, uh, Malowitsch zijn uh, zwart schilderde. Uh, uh, uh, uh, was Einstein bezig met het ontwikkelen van zijn relativiteitstheorie. In dezelfde tijd dat uh, uh, uh, Kafka liefdesverdriet had en brieven schreef... en daar waar uiteindelijk de roman de, de gedaanteverwisseling uit is voortgekomen... werd er in Wenen door de weduwe... Uh, van uh, uh, uh, hoe heet die? de componist, waarvan namelijk even kwijt ben... werd er gevochten over de hoge rekeningen die uh, uh, Freud stuurde. Maler misschien? Ja. Ja, ga verder. De componist Maler. Uh, Maler. Ja, Hè? Ja. Dus Alma Maler die, die, die wond zich enorm op... over de hoge rekening die Freud stuurde, zelfs na de dood van haar man. Dus je uh, krijgt van de, van de ene kant ja, een enorme berg... van aardige en gekke en spannende anekdotes... Maar van de andere kant krijg je ook een werkelijk beeld van hoe mensen in die cafés, in Trieste, in, Triest, in Wenen, in München, in Parijs, hoe ze met elkaar omgingen. Uh, het kunstleven in Parijs wordt synchroon behandeld met het kunstleven in uh, uh, Berlijn. En het gaat dus om die synchroniteit ja, die dit toch tot een heel erg uh, spannend, luik en onzinnig boek En, en is het ja, ook een ja. beetje dat je als je het leest, dat je denkt: ach, oh, 1913 wat een mooi jaar. Ja. Nee, nee, nee, want men leefde alsof er geen morgen was, zegt de uh, uh, schrijver. Dus daar zit ook een soort van onheilsgedachte op de dus achtergrond. Dat, ja, maar heeft zitten. hij die daarin gebracht? Uh, of... Dat heeft de wereldgeschiedenis gedaan, Paul. Ja, dus in 1913 ja. dacht men misschien heel anders. Maar goed, dat blijft een vraag die we hier niet gaan oplossen nee, vanochtend. Nee. Volgende boek. Vrouwen door de eeuwen heen. Honderden lemma's met vrouwen over vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Heet officieel duizenden één vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis... onder redactie van Els Kroek, uitgegeven door Van Tilt. Paul, jij vond het een mooi boek, geloof ik? Ja. Nou, het gaat, mij niet, het gaat mij niet op de inhoud. Uh, ik, voor mij is het boek niet te lezen door de manier waarop het afgedrukt is. Het zijn hele kleine lettertjes in twee kolommen op raar papier. Uh, daar staan wel mooie illustraties in... En uh, er worden ongetwijfeld heel veel hele interessante vrouwen in uh, beschreven. Maar ik denk dan, waarom is het zo uitgebracht? Je ja, moet er een beetje een loop, kleine lettertjes, een loop bij hebben gehad. Ja, nou, een, een je een kunt vergooglas. ook iets uh, anders doen. Ja. Uh, maar zelfs met mijn leesbril erbij nee, moet ik het boek ik op 5 centimeter voor mijn oog ogen Het heeft iets ja. weg van wc-papier, dat, dat roze en zo. Maar je kunt het ook positiever uh, zien. Uh, namelijk, uh, dit boek, 1001 uh, vrouwen, staat ook geheel op de website. Daar is het ook uit voortgekomen. Ah, en dan iedereen, kan ik de letters groter krijgen. Uh, ja. dat, dat kan op een computer, hè. Ja, dat is fijn. <laughs> uh, iedereen ja. kent de uh, achtergrond. In 2008 uh, verdween onder veel protest het, uh, uh, het biograafswoordenboek van Nederland. Zijn zes dikke delen. Toen zijn er allerlei initiatieven ontstaan. En één daarvan was het vrouwenlexicon. Op, uh, de, op het internet. Els Kloek is daar de trekker van. Uh, met een team van uh, 300 medewerkers. Dus de een heeft maar één lemma geschreven. Maar Anna de Haas bijvoorbeeld wel 300. Is zij vrouwen vanaf, het, uh, vanaf de, de, de derde eeuw tot aan 1900... Uh, gaan voorzien van lemmas en, en informatie. Uh, toen was dat af. Toen hebben ze gedacht, weet je wat, we maken er een boek van. En voor die gelegenheid hebben ze ook de 20e eeuwse vrouwen erbij genomen. Dus je kunt zeggen, het is klein. Nou ja goed, dan moet je maar naar de website gaan. Ik vind het toch een heel erg interessant boek. Want duizend en één vrouwen... Uh, ja, biedt ook wel een kleine correctie op de geschiedschrijving. Ze hebben het uh, heel goed in uh, onderdelen, in afdelingen onderverdeeld. Dus uh, uh, vrouwen die in de creatieve sector werkzaam waren... vrouwen die in het bedrijfsleven werkzaam waren. De laatste is Karel Ademend, dus vrouwen die in de politiek uh, werkzaam waren. Het zijn allemaal zeer leesbare uh, lemma's. En daar zit niet het verontwaardigde toontje in van... het is toch een schande dat jullie dit niet kennen. Het is een heel informatief ja. Ja, ja. boek. Heel kort even, we hadden net Nelke Noordvliet of Lotte Jens, ik weet niet. Een van de nee, twee. Die... Nelke had over haar kolom ja. over twee, ja. twee vrouwen. Ja. Maar waar ik nou gaat, is dat zij concludeerde: als je als vrouw wat wilde voorstellen in de Nederlandse geschiedenis, dan kwam, het, kwam je vaak via de kunst. En dergelijke kreeg je een positie. Wat voor een beeldreis hier nou uit? Ja, dat, dat is heel grappig dat je dat opmerkt. Want uh, uh, uh, Els Kloek schrijft in de inleiding hier iets over. Zij zegt. Uh, ik geloof 42 maar de, de, de percentage kan net iets anders zijn... is afkomstig uit de creatieve hoek. Ik moet dan een beetje glimlachen, want dat ligt natuurlijk aan de keuze die je maakt. Je kunt heel makkelijk 42 vrouwen uit, de, uit een andere hoek... Uh, avontuur en sensatie is een afdeling. Dus dat is een soort self-fulfilling uh, okay. prophecy. Want jij, jij bent als eindredacteur van het boek verantwoordelijk wie er wordt gekozen. Nou, om nog even terug te gaan naar dat 2008. Hè? Ik zei al, dat waren allerlei initiatieven. Er is ook nog een ander initiatief, daar zitten we nu ook in deel 4 of 5. En dat zijn, is, een, is een biografisch woordenboek, Nederlandse ondernemers per provincie. Uh, en hier heb ik hier voor me liggen, uh, Nederlandse ondernemers 1850-1950, Gelderland-Utrecht. Uh, dat is een bijzonder interessant boek. Dat zijn minder lemma's, maar veel uitgebreider. Dat, dat, dat zijn eigenlijk kleine ja. studies, biografische studies. Daar zitten in. Uh, Toevallig, of misschien niet toevallig, maar veel uitgevers, uitgeversfamilies. Als je wilt uh, weten hoe het zit met de familie Tieme, de familie Wegener... Uh, de voorvader van uh, de oprichter van Philips zit erin. En zoals jullie weten was, uh, uh, Leon Philips was getrouwd met de zus van de oma van Karl Marx. Kun je me nog volgen? Ja, ja, ja. ja, uh, ja, ja. Dus dat, dat komt er allemaal uh, in voor. Uh, de familie uh, Dobbelman van de zeepfabrieken. Uh, Kortom, ik vind toch deze twee uitgaven... een waardevolle aanvulling op de biografiekunde. Zeker nadat we dat grote en belangrijke... Ja, ja. biografisch woordenboek Nederland kwijt zijn. En even voor de net, ook het boek van Els Kroek. Uh, het is wat moeizaam te lezen, maar als je gewoon je best doet... Een belangrijk en je is maar boek. één lemmaatje per, per keer, dan is het best te doen toch? En anders ja. ga je naar de website en dan kun je je scherm groot maken. Guido weet hoe dat moet. Goed. <laughs> nee. Oké, okay. twee belangrijke boeken met biografie erin. Dan gaan we nog even we, we bespreken. Zo met je nog twee boeken waar de Tweede Wereldoorlog een rol in speelt. Maar we gaan eerst weer even uh, naar uh, uh, Guido. Uh, ik begrijp, het tweede spel wat jij gerecenseerd hebt... zal mijn zoon waarschijnlijk wat meer aanspreken. Ja, het is net iets spectaculairer. Het is Omerta ja. ja. uh, City of Gangsters, is de naam. Het is een, je zou het kunnen samenvatten... een soort van maffia-management spel. Het speelt zich in de jaren 20 van de 20ste eeuw... in, um, uh, zoals we alle weten, de, de tijd van de drooglegging... in de stad uh, Atlantic City in uh, Amerika... waar ook uh, de HBO-serie Empire, misschien kennen we hem, ja. uh, zich afspeelt. Um, wat doe je eigenlijk? Ja, zoals ik zeg, je, je managt eigenlijk een... Uh, een mafia Imperium. Um, um, hoe, hoe doe je dat? Je hebt eigenlijk. In, in delen van die stad ga je steeds een soort van missies aan. En vervolgens zie je die stad eigenlijk uit een soort van vogelperspectief. Dus je ziet van boven. En je gaat vervolgens stap voor stap ga je eigenlijk jouw imperium daar in dat deel van die stad uitbouwen. Ja, en, en is dat ook een spel waar historische figuren in rondlopen? Uh, nee, het is niet, een, uh, het is niet een, een, een, een narratief, om het zo maar te zeggen. Maar het is meer een. Uh, uh, wat eigenlijk het historisch leuk maakt, is de, de ironie die er eigenlijk in zit. Het is een beetje, enerzijds natuurlijk de, de management termen, terwijl je het toch hebt over een, een boevenbende. En tegelijkertijd ook het is allemaal business as usual. Je moet um, voor, die, voor die criminelen natuurlijk. Je moet uh, uh, in de gaten houden of je wel genoeg uh, dirty money en wit geld maakt. En volgens moet je het zorgen dat je het uh, schoon wit gewassen krijgt. Of je moet een, uh, een, een, een verzekeringsmaatschappij stichten, zodat er toch ook nog wat, wat, wat goed geld binnenkomt. Kortom, het is een, het is een heel. Uh, het is een grappig spel eigenlijk. Ja. Het is. En, en uh, je, je leert eigenlijk, uh, zoals je in de Gouden Eeuw leert hoe je toen uh, met de economie om moest gaan, leer je hoe tijdens de drooglegging in Amerika de economie van de gangsters werkte. Ja, of vooral eigenlijk ja. wat misschien wel de impact van die uh, drooglegging is geweest op, op het floreren van die georganiseerde misdaad. En, en, en eigenlijk dat ze vervolgens ook overal inzitten. Dat is natuurlijk, op een gegeven moment heb je eigenlijk de hele samenleving in, in handen. Je hebt advocaatkantoren, vakbonden, alles. Dus je mag een beetje een soort witte borden crimineel worden ja, maar je mag ook ondertussen natuurlijk ook wel zodat je mag de zoon van beetje Paul schieten. het ook leuk ja. vindt. Ja, we mogen ook gewoon uh, we omleggen wie we schieten. om willen. Ja. Uh, misschien kort gezegd leuk spel, eens is repetitief op een gegeven moment, beetje saai, maar wel de actie zit er zeker in en het en, en de humor uh, knipoog, ook. Ja, ja, ja, ja. goed. We, goed. Gaan we, we gaan weer terug naar de boeken, uh, boeken waar waarschijnlijk ook een beetje geschoten wordt, Hans, want het gaat ook over de Tweede Wereldoorlog. Ja, uh, het gaat over de Tweede Wereldoorlog. Er wordt Weinig geschoten. Uh, dit zijn twee boeken uh, die eigenlijk de rafelranden van de Tweede Wereldoorlog beschrijven. Laat ik ze gewoon één voor één even uh, behandelen. Uh, je hebt Laura Staring, uh, bijna dertig jaar lang uh, journalist voor de NRC uh, geweest... en uh, daarvan enkele jaren correspondent in Rusland. Zij heeft een soort familiegeschiedenis geschreven, haar familie... Uh, komt uit Silesië. En zoals je weet, Silesië dat lag om, om de zoveel tijd in een ander land. Dat hadden we de ene keer bij Duitsland en de andere keer bij Rusland. Wat zij nu heeft gedaan... is de geschiedenis van de familie, vooral haar moeder... beschrijven, uh, een beetje tijdens de oorlog... maar vooral na de Tweede Wereldoorlog. hoe ongelooflijk ingewikkeld en absurd dat uh, is geweest. Ik zal een klein voorbeeld geven. De oorlog was uh, afgelopen en plotseling... Uh, uh, Silesië hoorde bij Duitsland, werd be bevrijd door de Russen... maar de mensen in Silesië ervoeren de Russen... eigenlijk meer als vijanden dan als vrienden. Want die uh, uh, Duitsers in Silesië werden als vijanden beschouwd. Het was een enorme discriminatie. En dat is dan wel een eufemisme voor wat er echt aan de hand was. Mm -hmm. Er vluchtten zo'n anderhalf miljoen uh, Duitsers uit Chinezen weer terug naar uh, uh, Duitsland. Er was een enorm uh, uh, ja, ook economische jalousie tussen... Polen en uh, Duitsers. En nu is het gekke dat de moeder van Laura Staring... afkomstig uit een groot uh, gezin, vijf kinderen... Uh, lukte het om allerlei nogal uh, absurd klinkende redenen... om te gaan kuren in Davos in 1944 in Zwitserland wegens TBC. Dat laten we even zitten, maar het is in ieder geval een feit. Maar dat zet dat boek op een heel raar spoor. Want eigenlijk heeft die moeder de oorlog... Uh, van, van afstand meegemaakt, althans vanaf 1944. Uh, en uh, dat is uh, wat minder fraai dan het lijkt, want terwijl ze in Davos zit, uh, overlijdt haar uh, uh, moeder en haar vader, worden uh, overlijden en begraven zonder dat zij daarbij uh, is. En in 1947, dan is het leven nog zeker niet op orde in Polen, uh, maar ook niet in Davos, hij kan niet terug. Komt ze daar een Nederlandse student tegen... die Neer Nederlands studeert in Nijmegen, Jan Staring. En Jan Staring is als het ware de prins op het Witte Paard... die haar mee naar Nijmegen uh, neemt. Nou, kortom, het gaat dus wel over de oorlog... maar het geeft een beeld van een gedeelte van Europa... dus dat Silesie, waarvan we wel weten... Uh, uh, het hoorde na de vrede van uh, Versailles hoorde daarbij... Uh, de Duitsers hebben het weer veroverd, de Russen hebben het weer bevrijd... Maar wat voor consequenties dat had voor een gewoon gezin... zoals uh, Laura Staring daaruit uh, voorkomt. Zij is drie keer daarnaartoe uh, geweest. Uh, het aardige is ook dat een van de zussen van haar moeder... is maar tien jaar ouder... Mm -hmm. dan Laura Staring. Dus die heeft ook een hele andere geschiedenis. Ja, ja, maar, maar, maar, maar, andere... Want, want zij beschrijft dus niet alleen dat die moeder in Davos zit... maar ze beschrijft ook wat er tegelijkertijd in Chalegië ja. gebeurt... en die uh, tussen aanwijzingsbevrijding bevrijding door de Russen. Ja, en dan zijn ja. er allerlei uitstapjes. Uh, want het gaat niet alleen maar over nadelordig, maar om dat goed in de verf te zetten... beschrijft zij ook dat ze er eigenlijk niet kan achterkomen... of haar opa en oma, of die nou pro- of anti-Duits waren. Want ze waren misschien wel lid van een onderwijsbond maakt nationaal socialisme. Maar dat ja, dat je daar niet zomaar over kunt oordelen, want soms moest je wel. Er is een sterk vermoeden dat haar opa toch wel een, uh, uh, een anti natie was... maar hij was uh, leraar op een school, dus daar moest je enorm mee opletten. Uh, het komt erop neer dat in dit hele boek steeds de positie van de ander wordt ingenomen. Dus het wordt heel erg moeilijk voor mensen die allerlei vastomlijnde ideeën hebben... om die uh, vast te houden ja Echt in die zin een heel modern oorlogsboek eigenlijk. Ja. Ja. Er is nog een boek over de oorlog. Ook uitgegeven bij Uitgeverij Atlas Contact. Geschreven door Jan Brokke. De Vergelding, een dorp in tijden van de oorlog. Ja, nou, eh, zoals je hoort, ik ben enthousiast over Laura Stark. Maar Jan Brokke is gewoon een jaloersmakend goed boek. Wat heeft hij gedaan? Hij is naar Roon gegaan, waar hij zelf eh, is opgegroeid. Dus hij kent het dorpje goed. Roon ligt onder Rotterdam. Vroeger een klein eilandje. En daar is hij gaan duiken in een kwestie... Die uh, dat dorp tot op de huidige dag in zijn greep houdt. Uh, Roon was veel meer genationaliseerd dan uh, Brokken en veel van zijn dorpsgenoten wisten. Daar stond een kasteel waar de SD in de hoofdkantoren had. Dus het stikte daar van de Duitse militairen en vlaggen en weet ik veel wat. En er zat een flink contingent marine-soldaten, uh, die overigens nooit een, een voet op een boot hebben gezet, maar mm -hmm. die zaten daar eenmaal. En uh, op een avond lopen drie Duitse soldaten over de dijk van Roon met twee meisjes uit Roon. En die meisjes hadden een reputatie dat ze het met de Duitsers schilden. Hè, wat we later de moffenhoeren zijn genomen. En het was uh, aardedonker. En plots loopt een van die Duitse soldaten tegen een elektriciteitskabel aan. Dat die die over de weg gespannen was. Jij, nou, ja. da, zelfs dat weten we niet. Hij loopt ah. tegen Lexi dat is... een elektriciteitskabel aan. Dan heb ik een slechte recensie geweest. Want daar nee, nou stond nee, het in nee. alsof er een kabel over de nee, weg gespannen uh, was. Ja. De, de, de, de werkelijkheid is dat die kabel ja. was losgetrokken. Dus die hing daar zo'n beetje over, over de straat. Maar maar nu, nu, nu, en dood dus. Uh, uh, uh, uh, ja. Dat kwam later. Maar dat, dat wisten we toen allemaal niet. Dus dat was wat er gebeurde. Ja. Daar gaat hij van... Uit. En hij uh, heeft van de ene kant dus een zoektocht. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ja, maar even voor de Morsdood, die, uh, die Duitsers. Zonder... Uh, een paar uur later is hij ja. uh, Morsdood. Okay. Ja. Maar waarom ik er een beetje aardend over doe, is, hij zat aan die kabel vastgekleefd, en die Duitsers loopt dus naar een huis ernaast om een tang te nemen, om die kabel helemaal los van het net te knippen. En die mensen gaven ah. die tang niet. Oh. Ja. Nou, enfin, uh, dit <laughs> een mooie beeld van, ja. het, van de oorlog in Nederland is het denk ik ja, niet te vinden. Ja. Wat, wat zo ongelooflijk interessant is, is dat aan die ene kleine gebeurtenis, waar, waar, waar, waar heel veel onderzoek naar is, ge, ja. is gedaan, dat die uh, uh, uh, is gaan uitzoeken, is dat sabotage of niet? Ja. Maar nou. het gaat ook om een enorme represaille die er geweest is? Ja. Zo gauw dat is gebeurd, want die Duitse soldaat was aan het patrouilleren... die mocht natuurlijk niet zeggen, ik liep daar met een paar Nederlandse meisjes... dus die zei sabotage, dat riep hij meteen. En daardoor ontstond er een soort kettingreactie. U weet, de, de, de, de, de bezetter hield erg van bureaucratie. dus alles moest opgegeven en opgeschreven en doorgebeld worden. In no time werd er gezegd, tien mensen zij doodschieten. Nou, er waren er al gauw zeven gevonden, waaronder de, die man die de tang niet had willen geven. En terwijl daar zeven jongens in de, uh, in de rij staan uh, om te worden gefuseerd, is een vader van die jongens is aan het onderhandelen met een Duitse com commandant. En hij, uh, het lukt hem om zijn zoon eruit te halen uh, in ruil voor twee vetgemeste varkens. Ja. Uh, je, ja, je kunt je voorstellen, je doet alles voor je kind... maar dat had toch een heel naar kantje, omdat er twee dingen gebeurden. Eén, hij wees daarvoor iemand anders aan. Niet zijn zoon, want die haalde hij eruit, maar een neef. En een die wees die man zelf aan, die vader nou, die, die wees je niet aan, maar die heeft hij daar waarschijnlijk voor aangeleverd. Vervolgens is er een, uh, een directeur van een vlasfabriek... Die was het een paar dagen dorp uit geweest. En die, die, die, die hoort dat. En die rijdt naar die plek toe. Want die zeven mensen werden tegen de muur van zijn fabriek gefuseerd. En die gaat toch een beetje verhaal halen. Wat is dat hier? En dan zeg ik, nou, het is heel eenvoudig. Ga je er maar bij staan. Nou, dus het drama is van alle kanten zo groot. En waar gaat nu de helft van dit boek over? Jan Brokke is dus. Uh, uh, heel diep in die gemeenschap gedoken. De verzetsheld blijkt ook nog een beetje een kleine dief te zijn. Dus iedereen, niemand is wat hij was. En de waarschijnlijke dader ja, is zo ernstig gestraft omdat hij in 1950 voor zijn deur een monument voor de gefuseerde jongens krijgt. Ja. Nou, daar is er veel meer over te zeggen. Werk een prachtig boek. Goed. Hans, Guido, bedankt voor meer informatie over deze boeken... en ook over de games die Guido besproken heeft... verwijs ik naar onze website www.geschiedenis24.nl. ovt En u kon ons mailen op ovt.vpro.nl. En het is nu tijd voor het spoor terug. Twintig jaar geleden, na de opsplitsing van Tsjechië en Slowakije, verhuisde architect, ontwerper en glaskunstenaar Borek Sipek... terug naar zijn geboortestad Praag. Hij was Tsjechië vlak na de Praagse lente in 1968 ontvlucht... en via Duitsland in Amsterdam terechtgekomen. In 1993 ontving hij een brief uit Praag. Of hij terug wilde komen. Het verzoek kwam van president Havel zelf. Die een architect zocht om de Praagse burg... na jaren van verwaarlozing op te knappen. Siebeck kwam en bleef in Tsjechië. Een portret van een migrant... die zich ook na thuiskomst migrant bleef voelen. programma van Laura Stek, gemonteerd met Perry Kamer. Voor mij een van de mooiste citaten is van Bertolt Brecht. Die heeft gezegd, één keer een migrant te worden is nooit weer goed te maken. Het sneeuwt. De Pragenaren dragen bondmutsen en laarzen. In de houten marktkraampjes zijn gesuikerde broodrollen en gluewine te koop. Vanuit de auto zien we de torens van de Karlsbrug, het Joodse kerkhof en de burcht. Borzek Sipek kijkt uit het raam. Ik heb ontzettend voor Praag gehouden als klein kind. En ik ben uh, heel vaak naar de burcht gelopen. Het is van, van daar loop je drie kwartiertje op in een Praagisch kleine stad. Um, dus ik, ik heb heel veel voor de stad gehouden. Ik, ik, ik ben door de stad gelopen, naar de huizen gekeken. Na, na, ik kon als kleine kind kon ik al die bouwstielen uh, onderscheiden: ja, Renaissance, Barok en Klassicisme. Kubisme, alles heb je in elkaar. En, en dat heb ik altijd genoten en dat, dat is Praag nog steeds. Je kan als je wil uh, met open ogen door Praag te lopen, dan is het uh, echt een uh, schitterende stad. En toch verliet Sipek zijn geliefde Praag. Maar hij kwam ook terug, twintig jaar geleden. Toen voelde ik dat ik eigenlijk iets aan deze landschuld ben en dat uh, ik iets terug kan geven, de ervaring die ik heb gemaakt in de wereld. Vanuit het oude centrum waar Sipak nu woont en werkt, rijden we naar de Wijnbergbuurt. De wijk waar hij opgroeide. Ik kom hier nooit. De auto rijdt de brede Moldau over. Het water is onstuimig. En aan de rand drijven een paar witte zwanen. Omdat die rivier door de stad gaat. die deelt het in, in twee, twee gedeelden. En. Uh, het heeft wel betekenis in welke gedeelde je woont. Uh, je, je, je komt nooit naar die andere kant. Of... Het is eigenlijk heel leuk. En wat was de goede kant en wat was de verkeerde kant? Of was het niet nee, zo duidelijk? Nee, ze zijn allebei. Maar, maar dat is, uh, je hebt uh, twee voetbalclubs. Uh, Eén is aan die kant en de andere. Sparta en Slavia. Dus, dus, dus, uh, die kant waar ik woon, die zijn alle van Sparta. En uh, aan die andere kant zijn ze alle van Slavia. Maar ik ben geboren op die andere kant. Dus, dus, dus jij zou ook voor Slavia moeten zijn? Eigenlijk wel. Ja. Maar je maakt het niet want Ik ben voor allebei. In Sipek's oude straat staan voornamelijk 19e-eeuwse huizen in de typisch Praagse pastelkleuren. Er is één huis dat door de renovatie overgeslagen lijkt te zijn. Vieze huis. Niemand knapt het op. Volgens mij wonen hier nog steeds mensen die hier toen ook waren. Hier werd Sipek in 1949 geboren: in een driekamerwoning op de eerste etage. Hij woonde er tot zijn 18e. Bij de bel van de betreffende flat hangt een briefje. Bit Tomto. Bit Ik verhuur woning. Ziet het er nog hetzelfde uit? Ja, het ziet hetzelfde uit, maar daar is een binnentoon. En in die binnentoon heb ik twee bomen geplant. En die zijn daar nog steeds. Grote, heel groot Kastanien. Nu is het een levende buurt. Met kleine supermarkten, brouwerijtjes en koffiehuizen. Onder het communisme in de jaren 50 was dat wel anders. Het was hier alles een beetje treurig. Ik kan voorstellen, er was geen enige auto in die straat. Het was uh, helemaal leeg. Toen is die post nog met paarden gekomen. De huizen waren niet zo opgeknapt. Die waren al een beetje zoals als die of die, die van mij. Niet ver van Sipiks geboortehuis ligt de begraafplaats Olsjane, de grootste van Praag. Hij koopt een rode kaars bij de bloemenwinkel voor de ingang. Voor de graaf van mijn ouders. Vader is overleden als ik zeven was en moeder als ik zestien was. De graaf van mijn ouders is niet zo ver weg. Het dus is maar 200 meter, dus kunnen we naartoe lopen. Mijn vader was uh, textielverkoper en mijn moeder huishoudvrouw. <lacht> mijn moeder was een soort van heel open mens. Ja, ze zijn in die, in die twee urnen. Mijn vader was in, uh, in uh, verzet tegen de communisten. Ze hebben hem voor strafwerk uh, gestuurd naar, naar zijn staalwerken. En daar heb hij heel zware ongeluk gehad. Hij heeft een oog verloren en is in een soort van schacht gevallen. En eigenlijk is hij nooit echt opgeknapt. Twee jaren later heb hij dan kanker gekregen en uh, dan heel snel overleden. Wat deed hij precies? Wat had hij gedaan? Uh, in principe niets. Het was die tijd dat, dat je, je moest niets doen om... <laughs> Om in ongnade te vallen. Hij heeft ons er niet gehouden. En we uh, hebben dat ergens uh, openbaar gezegd. Dat de communisten idioten zijn. En uh, dat was genoeg. Sipek steekt zijn kaars op. De begraafplaats strekt zich uit over een enorme vlakte. Hij wijst naar een steen op het volgende pad. Die graaf daar, achter. Daar is uh, Jan Palach begraven. Dat is die jongen die zich heeft verbrand in Januari 1968. De Tsjechische student Jan Palach had zichzelf in brand gestoken uit protest tegen de Russische bezetting van Tsjechoslowakije in 1968. Sipek had het land vlak voor verbranding al verlaten. De Praagse lente maakte hij wel mee. In die periode deed politiek leider Dubček... een poging het communistische regime te liberaliseren. Er waren mensen die waren enthousiast over wat 1968 hier gebeurd was. Ik heb nog steeds daarachter gewoon die communisten gezien. Ze wilden proberen het communisme met... Human face te maken, zo hebben ze dat toen genoemd. Um, maar voor mij waren dat nog, nog altijd, altijd de communisten die, die ik sowieso niet wist. In augustus 1968 valt het hele Warschauer Pakt Tsjechoslowakije binnen. Sibek is op dat moment buiten de stad. Hij voert landmetingen uit als vakantiebaantje. Hij stapt direct na de invasie op de trein naar Praag. We zijn wij in Praag aangekomen, heel vroeg. En uh, mochten wij de station niet uit. Die stad was gewoon dicht. Niemand mocht op de straat. Dan hebben wij gewacht tot negen uh, uur. ochtends mochten wij pas van de station weg. En dan, uh, ja, het was... Uh, dat was een shock. Dat, dat had niemand verwacht in principe. Dat is over nacht gegaan ineens... Uh, jonge russische Soldaten, die, die niet een keer wisten, dat ze ergens aan te zijn dan in Rusland. Ze dachten, dat het, het gewoon een uh, oefening is. Niemand heeft hen verteld wat, wat aan de hand is. Die hele warschau pakt uh, is hier gekomen. Bulgaren waren hier ook, die hebben tegen elkaar geschoten. Bulgaren en Russen. Ze, ze dachten, dat... Uh, Contro-revolutionaire zijn. Bulgaren waren op één kant van de rivier en de Russen op die andere. En hebben tegen, tegen elkaar geschoten. Belachelijk was het. Sipek besluit dat het tijd is om Praag te verlaten. De belangrijkste reden is dat hij geen architectuur mag studeren. Omdat zijn familie niet het gewenste politieke profiel heeft. En uh, die andere kant, ik was wijs kind... En het was niet wat uh, mij hier heb gehouden. En ik wilde, ik wilde iets van wel te weten. Dus, dus heb ik besloten om, om te emigreren. Wat heel leuk was dat uh, bijvoorbeeld de politie, de Tsjechische politie... die heeft onmiddellijk iedereen mijn paspoort gegeven... die die paspoort wilde om te, weg te gaan. Iedereen heeft in principe tegen de occupatie gewerkt. Daarnaast is er nog een visum nodig. Ik heb ergens... Uh, Letter van Duitsland uh, gevonden. Met postzegel van West-Duitsland. En ik heb uh, dan zelfs een uitnodiging van gemaakt. Uh, voor bezoek. En, en daar heb ik meteen een paspoort gekregen. En ik ben gewoon officieel gegaan, maar voor een week. Een week zou 25 jaar worden. Sippek laat een oudere zus achter. en de glaskunstenaar Robicek. Die hem na de dood van zijn ouders onder zijn hoede had genomen. Niemand wist het. Niemand wist het. De enige mens die wist dat ik nooit, nooit weer terug zou komen, was Robicek, die, die glaskunstenaar, die mijn pleegvader was. Eerst gaat Sipek met de trein naar Eggenveld in Beieren, waar hij een vage kennis heeft. Hij werkt vier maanden in een houtverwerkingsfabriek. Daarna vertrekt hij naar het noorden om architectuur aan de Hogeschool van de Kunsten van Hamburg te studeren. Duitsland was echt heel goed. We was Wille Brandt de kansler van uh, Duitsland. En hij heeft uh, gezegd dat uh, alle Tsjechische vluchtelingen hebben recht op stipendium hebben. Dus ik heb ik een heb, uh, studiestipendium gekregen, 300 uh, Duits maak per maand. Dat was toen fantastisch. Daarnaast werkte hij als nachtwaker om de compressorinstallaties... van de net aangelegde metro van Hamburg in de gaten te houden. Dat heb ik twee jaar gemaakt. Elke nacht daar en overdag in de school... En dan heb ik zoveel geld gehad ineens dat ik naar Amerika kon. En uh, dan heb ik begonnen te reizen. Sipek's talent wordt herkend. Hij ontwikkelt zich tot een succesvol architect en ontwerper... rond een studie filosofie af... en wint in 1983 de Duitse architectuurprijs... voor zijn zogenaamde Sipkova-huis. Sipek stort zich daarna ook op de glaskunst. Iets waar Tsjechië van oorsprong onbekend staat... Novibor is uh, het centrum van Tsjechische glas. Er zijn uh, verschillende plekken in de uh, Tsjechische Republiek, maar Novibor is, is uh, kan je het grootste glascentrum. De Noord-Bohemse stad Novibor ligt in een wit landschap. Šipek heeft hier zijn glasfabriek. In de zogenaamde Eerste Republiek, wat wij noemen, die tijd tussen 1918, dat uh, Tsjechoslowakije was opgericht tot uh, Olo. Was het een heel uh, rijke en goedgaande stad? Novi Bor bevat een verwarrende combinatie van houten Sudetenhuizen en communistische blokkendozen. Hier waren heel mooie villas, Art deco. En uh, die hebben dat uh, bijna alles afgebroken. En uh, de flathouses uh, gebouwd. Dat zijn die oorspronkelijke huizen, zoals het hier uitgezien gezien had. Vanuit de auto geeft Sipik een kleine architectonische tour door de omgeving. Dit is een heel mooie kapelletje. Dit is een schitterende barokkapelle, die van de familie Kinski was ook uh, totaal kapot. Die hele straat was zo geweest, als, als, als je niet ziet, ook een mooie gebouwen. En dit, dit, hier begint de, de nieuwe communistische opknapping. Het is niet dat ze in slechte toestand waren. Dit was de rest van de kapitalisme, dus het moest weg. Door de sneeuw bereiken we de glasfabriek aan de rand van Novibor. Vier glasblazers die hier permanent aan werken zijn. Dit is de werkplaats. Ja. We hebben niet uh, een van die glaspotten is kapot gegaan. Dus uh, wij moeten uh, nieuwe uh, tempereren. Dat gaat heel langzaam. Het duurt tien dagen voordat die temperatuur op die 1300 graden komt... Als het te snel gaat, dan uh, breekt die. Dus, dus het wordt niet langzaam, gaat die temperatuur omhoog. over tien dagen lang. Uh, dat uh, zal woensdag ver zijn. En uh, dan uh, gaan we weer beginnen te blazen. De langzaam stijgende temperatuur moet wel constant in de gaten worden gehouden door de blazers. Potige mannen omringd door lege bierflesjes en peuken. Zij realiseren Cipex neo-barokke ontwerpen voor glazen, vazen en bokalen. Je hebt heel veel kennis nodig. Je moet, je moet uh, eigenlijk in dat glas zien, uh, wat voor temperatuur dat hebt. Wanneer het gevaarlijk is dat uh, als het al kunnen kan breken of van de, van de pijp afvallen. Of zo. Uh, je moet een um, esthetische... Uh, ideeën hebben tussen dat, uh, dat, zien wanneer dat mooi is wanneer dat niet mooi is. Dus het is wel um, kunsthandwerk. Sipek had eerst een andere fabriek, samen met een goede vriend. Ayeto heette de fabriek, voor mekaar. Maar zo voor mekaar was het niet. Tien jaar later heb mij iemand verteld dat die vriend van mij, die ik dat heb opgericht... Uh... Die was bij de geheimpolitie en die was op mij opgezet de hele tijd van de communisme. Dus uh, ben ik daar wel weggegaan. Hij is met mij door de wereld gereisd eigenlijk. Ik heb hem steeds oud gehaald en, en ik heb gewonderd hoe het mogelijk is dat hij überhaupt oud mag reizen. Hij was met mij in Nederland, hij was met mij in Italië, in Frankrijk, in Japan... En dan heb je altijd verteld wat ik doe en hoeveel geld ik heb of niet heb. En, uh, en ja, dat is gewoon alle informatie over mij. Met wie ik spreek, met welke andere Tsjechen ik uh, contact heb. Hij heeft mij nog verteld, uh, hij was in Nederland en uh, hij heeft mij verteld dat als hij terug is... dan moet hij altijd naar de geheimpolitie gaan om te vertellen wat, uh, wat hij alles heeft gedaan... En hij heeft me gezegd, nou, als ik cadeau voor ze breng, dan, uh, dan uh, zullen ze lief voor mee zijn. Dus ik heb nog cadeaus voor hem gekocht. En, en ik wist niet dat hij dat zelf is eigenlijk. Begin jaren tachtig gaat het goed met Sipek's carrière. Naar aanleiding van zijn proefschrift over communicatie en architectuur... gaat hij steeds meer nadenken over wat hij als ontwerper wil bereiken... Het is een heel, heel mooi citaat van Emmanuel Kant over uh, wat is mooi. En hij zei, mooi is dat wat je leuk vindt zonder interesse. En dat, dat, daar gaat het om. Dat is, dat is exact uh, dat, dat zegt alles. Sibek besluit de ratio en de analyse overboord te gooien. Wat kan je doen als ontwerper, als architect om, om gevoelens bij mensen te ontlokken? En uh, daar heb ik ineens gezien dat ik in Duitsland in het land ben. Voor alles moeten ze een verklaring hebben. Ze moeten ze vragen over waarom heb je dit zo gedaan. En ik, ik wilde niet vertellen waarom ik dat doe. Ik, ik heb hem altijd gezegd, voel je dat, wat, wat daarin zit, of, of voel je dat niet? En dat is het. Terug naar Tsjechië is in ieder geval geen optie. Ik, ik was veroordeeld voor twee jaar gevangenis, voor, voor de vlucht. Dus, dus nee, daar ga ik geen zin in. Sipek verlaat Duitsland en komt in 1983 terecht in Amsterdam. Eén van de redenen waarom ik naar Nederland ben gegaan was Bambi. Zijn eerste vrouw, de Nederlandse danseres Bambi Ude... inspireert hem tot zijn beroemde houten stoeltje... dat later de hele wereld over zou gaan. Zijn idee ontstaat in een bar in Amsterdam-West. Spardamedijk, We waren s nachts in een bar, heel verrookte bar... S ochtends om vijf uur, allebei dronken... En ze hebben gezeten en ik wilde nog, nog twee wandjes halen. Of hier nee, ik weet het niet. In, in elk geval, ik ben naar de bar gegaan. En ik heb, hem na, na, ik heb mee naar haar omgedraaid. En ik heb haar gezien hoe ze daar zit. Net als dansers zitten met die, met die benen breid. En uh... ik heb het gevoel gehad dat ze die stoel niet nodig heeft. Die, die onder haar is. Dat, dat, dat, dat was zo perfect, uh, statisch, uh, zo, zo, zo. ongelooflijk mooi, die positie. En dat is mij ergens uh, in, in de hoofd ingebrand. En dan heb ik gezegd dat ik een stoel moet ontwerpen die zo is. Eind jaren tachtig staat Sipek met zijn wilderige en excentrieke ontwerpen... op het lijstje van de meest invloedrijke ontwerpers... En in 1991 krijgt hij een solotentoonstelling in het Stedelijk Museum. Maar hij kan zijn succes niet delen met andere Tsjechen. Sipik heeft nauwelijks contact met zijn oud-landgenoten. Voor was het gevaarlijk. Voor, voor iedereen hier was het gevaarlijk contact te hebben met, met uh, iemand die gevlucht was. Dus... dus uh, nee. En ik heb ook, uh, ook geprobeerd de Tsjechen die in Duitsland waren... Dit, uh, de meiden. Ik kan zeggen dat die, die vluchtelingen van die tijd waren 90% economische vluchtelingen. Mensen die achter geld zijn gegaan. En dat had ik nooit zien gehad. Ik ben weggegaan van, van, van, vanwege vrijheid, van, vanwege dat ik de wereld wil zien. Die vrijheid wordt de Tsjechen in 1989 teruggegeven. Tijdens de Fluwele Revolutie op 17 november wordt het oude regime geweldloos omvergeworpen. Ik heb uh, mijn uh, oudste zoon gepakt. Die was toen. Uh, Vier, vijf? En ik heb hem gepakt en uh, met hem hier naartoe gegaan. En wij waren hier. En ik, ik heb hem net even. heel even in China. En ik heb hem gevraagd. herinner je, je nog? En hij zei. nee, dat was ik te klein. Maar ik dacht. dit moet je. die jongen die moet het alles zien. Dit was, dit was fantastisch, we waren zo enthousiast. We waren hier op, op uh, Letna, dat is ook een heel grote uh, platform. Ik uh, ken duizenden van mensen en de protestzangers die, die verboden waren. waren daar. Zipek denkt er nog niet aan om voorgoed terug te keren. Maar omdat hij in het Westen goede kansen heeft gekregen en die ook heeft waargemaakt, wordt hij bij zijn eerste bezoek al benaderd. Ik was de, na de revolutie 89 was ik hier en, en, en uh, daar hebben mij mensen gevraagd of ik uh, niet professor wil worden aan de, aan de academie hier. Toen voelde ik dat uh, ik eigenlijk iets, iets aan deze landschuldig ben en, en dat ik dat ik iets, iets terug kan geven, de ervaring die ik heb gemaakt in de wereld. Dus heb ik ja gezegd en, en uh, heb begonnen hier te om Sipek wil Amsterdam nog niet definitief verlaten... en besluit op en neer te reizen. Maar dan wordt hij opnieuw benaderd. Ik was ook nooit, uh, nooit terug naar Praag gegaan als Havel mij niet had gevraagd. Dit keer door Václav Havel, de oud-dissident... die in 1989 als president van Tsjechoslowakije was gekozen. Many were imprisoned, including playwright Václav Havel. Ik heb hem altijd gevolgd. Ik, ik, ik, het was permanent op, Deutsche, op de op Nederlandse televisie dat Havel weer in gevangenis moet gaan. En, en ik, heb, ik heb die man uh, absoluut bewonderd. Havel wil de Praagse burg laten renoveren en herontwerpen. Het uitgestrekte paleizencomplex met kerken, pleinen en hoftuinen is het grootste burchtgebied ter wereld. Na de splitsing van Tsjechië en Slowakije in 1993... wordt de burg na jaren weer in gebruik genomen als presidentiële zetel. Sipek wordt gevraagd als burgarchitect. Dat was iets wat, wat je nooit uh, nee mag zeggen. En, uh, en toen dacht ik, nou, als ik, als ik dit van Amsterdam doe en elke week naar Praag vlieg... Uh, dat dus eigenlijk onzin, dus waarom ga je niet terug? De burg ligt op de zogenaamde Heuvel der Goden... Het is een steile route. Ondanks de kou loopt er een indrukwekkende stroom toeristen naar boven. Alleen maar toeristen. Niemand anders gaat hier naartoe. Ik ben ook toeristen. Mooie, heel mooi, die oud zicht op Praag. Op de horizon zie je die, die kerk van Pletschnik. De oorspronkelijk middeleeuwse burcht was altijd in ontwikkeling. De laatste prominente veranderingen waren aangebracht door de architect Jozef Pletschnik... Tussen 1920 en 1930. Wat bedoel je, Klaassen? Die eerste officiële burgerarchitect van president Massarik. Hij heeft hier heel veel verbouwingen gemaakt, schitterende verbouwingen. Het was een heel grote ere voor mij dat ik in principe in zijn stappen ben gegaan. als de burgerarchitect van Havel. Havel wil niet alleen het presidentiële kantoor opnieuw inrichten. Vooral de schilderijen, galerie en de tuinen moeten aandacht krijgen. Eén ding was, was, was het belangrijkste, zeker, was dat wij hebben gezegd... wij willen de burg openen de, voor de mensen. En, uh, in de communistische tijd was alles afgesloten. Niemand mocht in de tuin. Alles was dicht. Dus wij hebben gezegd, laat ons... Uh, laat, laat het, uh... ...zien dat de burg is van, van de nation, dat het iedereen hoort en dat het van hen is. Dat was de, de, de hoofdmotto van alles. Dit is een nieuwe ingang voor die... ...dat is een heel schitterende barokke zaal hier, spanisch, spanisch zaal En ik heb daar een nieuwe ingang gemaakt, de schilderijenhal heb ik gemaakt... Die meubels, die kroonlochten en, en de hele architectuur. Sipek en Havel grepen vrij drastisch in om de burg een nieuwe uitstraling te geven. In eerste instantie moet Havel nog wel wennen aan Sipek's extravagante stijl. Het is waar, ja. hij, heeft, hij heeft dat gezegd, dat hij Esmaal mee moet zijn, nee. Volgens Sipek lag dat aan zijn bescheiden instelling en achtergrond. Zo'n beetje de, wat, wat je de oorlogkind noemt. Dat je alles opgeeft van, van je bord. Dat je nooit iets laat staan. Uh, Zo'n zo beetje zuinig. Voor de burg zet Havel die zuinigheid graag opzij. Maar aan zijn eigen huis geeft hij het liefst niets uit. Hij hebt gezegd, nou dan gaan we naar Ikea kijken. En ik heb gezegd, vergeet maar Ikea, je gaat toch niet meubels in Ikea kopen. Ik heb uh, alle Italiaanse producenten, ik kan voor jou mooie dingen bestellen. Van Italië en... Uh, nee, gaan we naar Ikea. Gedurende het Burgproject ontstaat er een hechte vriendschap tussen Sipek en Avel. Sipek heeft nog steeds onvoorwaardelijke bewondering voor zijn oude vriend... Hij geeft een voorbeeld dat uitlegt waarom. Ik was een uh, hradecek, dat is zijn boutenhuis. Hradecek betekent uh, kleine burcht, toevallig. En uh, wij zaten daar in de tuin. Een heel mooie zomer, zondag, middag. We hebben wat, wat, wat wijn gedronken. En ineens kwam een man langs, achter de hek, boute. En die man uh, blijft staan en zei, goeiedag meneer president. En uh, hij is naar hem toe gegaan. En ze hebben misschien tien minuten gesproken met elkaar. En heel vriendelijk afscheid genomen, die man is weggelopen. En uh, Havel kwam terug naar me toe en zegt, dit is gek, die man, het was die geheimpolitieman die mij hier heeft het leven tot de hel gemaakt hebben hem sauken in, in zijn uh, benzinetank uh, gedaan. En als die is uh, gaan om paddenstoelen te verzamelen. dan hebben ze hem vastgenomen om die paddenstoelen op, op te eten. En, en, en, en gewoon echt vervelend. En ik zeg tegen hem: en, en je spreekt met hem gewoon? En dan ja. hebben ze: Nou ja, die man heeft gewoon zijn beroep gedaan. En, en, en, en dat was hij wel. Hij was. Uh, was een man die kon absoluut vergeven. Daar, dat is ook de reden waarom hij die communistische partij niet heeft verboden. Daarom, hij, hij was een uh, ontzettend openhartige man. Havel ligt op de begraafplaats Vino Radi. Vlak naast het kerkhof van Sipex ouders in zijn oude wijk. Dat is een kleine kerk. En hij, is, hij ligt uh, in, de, in de muur van de kerk. Dat is een mooie stik had ja, hadden kaarsje moeten meenemen. Het is nu iets meer dan een jaar geleden dat Havel stierf. Er zijn een uh, aantal van mensen die, die, die hem echt missen. Niet alleen van hier, maar, maar een heleboel immigranten van Amerika. En, uh, dus ik mis hem als vriend, maar ik mis hem ook als, als president. Hij was een geboren politicus. Sipek kwam precies twintig jaar geleden terug voor Havel en de burcht. Maar het is nooit meer hetzelfde geworden als voor zijn vertrek. Mensen hebben een doel gehad. En ineens was de, het doel was de feiten, feiten tegen het communisme. En, en dat was ineens in 1989 weg, verdwenen. En iedereen heeft onmiddellijk begonnen aan zichzelf te denken. Dus, dus die, die solidariteit die was totaal verdwenen. Die eigenlijke vrijheid wat, wat die mensen hier hebben gekregen was, was op de gelijke tijd uh, zoiets verloren visie, verloren, verloren alles. En iedereen heeft begonnen voor zichzelf te vechten, egoïstisch. Ik herinner me dat ik toen met Havel over heb gesproken hoe lang dat zal duren dat het uh, dat communisme vergeten wordt en dat mensen weer gewoon normaal zullen zijn. En toen hebben we gezegd, na tien jaar, vijftien jaar. En nu is het 25. En dat is nog steeds niet. De invloed van de mensen die de, die de socialisme hebben meegemaakt... Is, is nog steeds veel te groot. Sipek denkt erover weer te vertrekken. Ik, weet, ik hoor hier misschien niet. Uh, ik ben hier geboren, maar... me verbindt niets... Dit was het spoor terug over Borek Cipek. U kunt het op cd krijgen door 7,50 euro over te maken... op Giro 444 van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van Cipek. Dus 7,50 naar Giro 444600 van de VPRO. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT.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 Ga naar nsc.nl/slash next en ervaar het zelf. Dit is Radio 1.